Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de Oekraïense ambassade in Nederland is een pakketje met bloed- en dierenogen bezorgd. Dat gebeurde op meer plekken. Ook de ambassades in Hongarije, Polen, Kroatië en Italië kregen bloederige pakketjes binnen. Die stonden op de stoep bij een aantal consulaten. Zijn zijn ook bepaalde overheidsgebouwen. In Italië, Polen en Tsjechië kregen ze die dingen opgestuurd. Minister Jesselgeus van Justitie en Veiligheid vindt het onacceptabel dat er na de WK-winst van Marokko gisteren opnieuw rellen waren. In Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Amersfoort liep het uit de hand. Voor het eerst in 36 jaar is Marokko door naar de achtste finales van het WK. Die minister hoopt dat het nu echt klaar is met het rellen. Dit gedrag is op geen enkele wijze te tolereren. En ik denk dat het heel goed is dat gemeenten nu ook weer gaan kijken... hoe kunnen we ons hier zo goed mogelijk op voorbereiden. Maar ik mag toch hopen dat we niet weer deze ellende gaan meemaken. Het is ook echt de eigen verantwoordelijkheid van mensen, denk ik echt. Gebruik je verstand, weet je. Hoezo vernieuw je eigen stad? Minister Helder voor sport kan haar oranje sjaal en speldje in de kast laten liggen. Ze zit morgen niet op de tribune bij de WK-wedstrijd van Oranje tegen Amerika. Er gaat sowieso geen minister of staatssecretaris die kant op, zegt onze minister van Buitenlandse Zaken. Maar mocht Nederland de WK-finale halen, is dat wel anders. Bij de finale gaan we, zullen we sowieso, zouden we sowieso die halen. Daar gaan we vanuit. Hopen we denk ik allemaal op. Dan zullen we sowieso met een serieuze afvaardiging komen. Maar morgen zullen we in ieder geval niet vertegenwoordigd zijn. De wedstrijd begint morgen om vier uur. En dat kan lastig worden, denkt trainer Louis van Gaal. Met uh, fysiek sterke spelers. En uh, dat is voor iedere tegenstander lastig. Dat zie je ook aan de uitslagen die zij hebben behaald. Maar ja, uh, wij zullen er alles aan doen om USA te verslaan. En dan nog het weer. Aan de kust af en toe zon, maar verder vooral grijs. Landinwaarts, kans op een bui. Door 2 tot 5 graden vanmiddag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Je programma morgen is het weekend. Kenken.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 wetende Wevende specialist. Met elke week een antwoord op je prangende vraag over ruimtevaart en techniek. Ja, ja. goeiedag. Ja, jij... goedemiddag. Goedemiddag, we wou je met z'n tweeën welkom heten. Nou, nog in oh. één keer. Drie, twee, 1. Welkom. welkom! Wat klinkt dat heerlijk, uitnodigend? Dank je. Ja. Maar wat een heerlijke muziek draaien jullie. Ja, psychedelisch. Oh, je bent wel een fan ik, ervan. Ja, ik, ik miste nog een beetje White Noise en Soft Machine en Throbbing soft machine Crystal. Komt ja, komt oh, op. en Steppenwolf. Steppenwolf, ja, daar heb ik over zitten dubben. Ik had al iets oh, okay. van uh, Easy Rider en zo. Maar we krijgen ja. nog uh, Yes natuurlijk. Hè? Oh, Yes, oké. Okay. De groep Love, de Beatles natuurlijk, hè. Ja. En de stopmachine. De hoe natuurlijk. eigenlijk een C4 miles. Hè. Frank Sappa. Mama and Dad en zo. Dus uh, ja. Captain Beefheart. Heerlijk. Ja. Het is oh, Captain out. Beefheart. Ja. Beatles nummer 1. En Dr. John. Is ook een leuke, hè? Maar ken je die wel, White Noise? Uh, eigenlijk niet. Moet ik daar ook eens oh, naar gaan wow. luisteren? Ja, zeker. Zeker. Erg mooi. En, en welk nummer moet ik opzoeken dan? Welk nummer van White Noise? Ja. Gewoon in dikke White Noise. Okay. We gaan niet het hele uur draaien. <laughs> nee, toch? Nee, meestal, meestal is het wel 15 minuten lang. Uh... Ah, dat geeft niet. Dat vinden we niet. <laughs> nee, jullie hebben toch wel alle radioluisteraars weggejaagd. Nou, ja, nou, ja, nou, ja, ja, nou. ja, ja. We zijn dan met uh, oliebollen bezig en met thee. Dus we hebben het erg druk. <laughs> ja, je bent het goed, hè? Met oliebollen, Ik zie je ja. allemaal. Oh, nou, nou. oh, je ja. ziet het allemaal natuurlijk. Oh. <laughs> Ja, Oké, okay, wat ik, over... de... ja. ik het over wilde hebben is de Artemis-1-missie. Die is onlangs is die gestuurd naar de maan. Dat is die raket die na nou, drie keer uitstellen eindelijk een keer alles klopte en dat alles werkte. En dat die dus onderweg is naar de maan. Er zit dus ook een Nederlands tintje aan. Oké. Okay. Dat ja. zijn de... Zonnepanelen van uh, Fokker Space. Uh, dat heet nu Airbus. Maar ja, maar mijn, uh, Ik ben natuurlijk een oude man en uh, <laughs> ik ga natuurlijk van Fokker Space. Ja. En heeft, uh, zo uh, er heeft is een op één uh, uitzending geweest van uh, Karel de Sophie op 16 november uh, met uh, uh, Rob van Hassels. Dat is een uh, uh, man die ik ook nog wel een beetje ken van, uh, van Fokker Space. En die heeft er ook helemaal uitgelegd van wat hij allemaal wilde gaan doen met die zonnepanelen. Want het, het is toch wel een probleempje dat. Uh, uh, normaal zitten die zonnepanelen op, op, een, op, een, op een satelliet. En als een satelliet dus zweeft in de ruimte, dan uh, heeft hij nergens last van. Dus dan, dan klappen ze uit en dan uh, werken ze gewoon goed met uh, energie opwekken vanaf de zon. Maar hier was dus een rare missie, want ze moesten op een gegeven moment ook weer inklappen. En ze moesten de raketmotor van de Orion, dat is dat ding wat bovenop die Artemis zit. die deed nog een keer zijn raketmotor aan. Ja, dat geeft natuurlijk ongelofelijke krachten. Ja, ja, ja. ja. ja. Dus uh, dat moest voor het eerst getest worden dat hij dat uh, overleefde. en daarna weer kon uitvouwen uh, na uh, het aanzetten van die raket. En? Ik, ik, ik weet niet, uh, nee, ik denk niet dat ik het met jou over gehad heb, Pim, heb jij onze raketwagen uh, gezien hier in Zandvoort? Nee, nog nooit, nee. Ah, er was ook een raketmotor trouwens, dat ja? was vroeger ook ja, een raketmotor van een Nederlander, van Henk Vink. Oké, okay, ja. Yeah. En, uh, en er was dus ook een raketauto uh, hier op Zandvoort, toen was de, de lange nog wat lang, daar hadden we nog bos uit, dus dan hadden we nog uh, wat meer ruimte. Op het circuit? Ja. Op het circuit. Oh, okay. ja? En, uh, en uh, daar was ik dus bij. Uh, nou, dat is denk ik 30 jaar geleden of zo. En het was zo spectaculair. Dat wil je ah, niet geloven. Ah. Nou, vliegende starten dus, geloof ik ook. Ja. Dan had je dus van die autootjes, zeg ik nu, hè, van een meter of 10, 20 lang. Ja. Met dubbele vliegtuigmotoren. Uh, uh, uh, uh, Zo'n... En, zo zo zo ja, ja. en, en dan met afterburner. Zo. So. <laughs> en, en die gingen van start en uh, het was helemaal niks. Nee? Dan er, nee. dan kwam het even vergeleken met die raketmode. Oh. Daarna kwam er oh. een, een, een, een, een, een paar van die VD cars met, met, met drie of vier van die, van die V8. Uh, chevrolet led motoren, ja. met, met, met ja. turbo en met nitro, daar deden ze ook nitro in, dat, uh, je ja. weet wel wat nitro is, hè? buskruid. Ja. Daar, ja. Daar, daar, ja, daar deden ook de sprinters mee hoor, buskruid. Ja, Ongelang. Ja, smerig spul, ik heb wel eens, ik, ik eens meegedaan als sprinter, en dan stond ik erachter en het gaat helemaal in je ogen zitten, je gaat van huilen, dat nitro, smerig spul. Ja. Ja, er waren er bijvoorbeeld Engelse mee, met zo'n hele oude motor ook met nitro erin. Maar dan hadden ze dus allemaal uh, bouten en moeren om die, om die cilinderkopf vast te houden. Want als, als dat ze los kwam, ging het dwars door, door die rijder heen. <lacht> ja, ja, cool. Hadden ze hem verkeerd afgesteld, dan ontplofte die gewoon. <lacht> <lacht> maar goed, had, zin, had je dus een auto met vier van die, van die, van die V8 motor, een kabaal joh! Ongelooflijk! En dan met die spinnende wielen, weet je wel, van, van, van nou, wel, wel, wel twee meter hoog die wielen, ja, heel ja, breed, ja. ook wel een meter breed. En dan met een, een ding erachter dat hij niet ging stijgen, weet je wel. nee dat nou, het was Nou, het was helemaal niks. Nee? Want, want toen kwam de raketwagen van Sammy Muller en, uh, en, en, en, en ja, die ging zich helemaal positioneren die ging helemaal in een stoel zitten en met, met uh, parachutes achter hem dan moest hij voor remmen, want hij, hij kon bewustloos gaan door, door de versnellingskrachten ja. <laughs> die ging dan helemaal positioneren en zo en ik zat dus in de tribune en uh, hij, ging, hij ging warm draaien dan hoorde je PANG meer niet, Wat meer doet hij niet hij doet alleen maar zuurstof en, en, en, en waterstof samen en dan dat vormt dus stoom, dus het kon alleen ja. stoom uitlaat. Dus nee, helemaal niet, helemaal milieutechnisch <laughs> akkoord. En toen ging hij er vandoor. Nou, nah, jongen. Oh, Keihardig ging hij naar 200 meter, 400 kilometer per uur. Oh. En toen gelijk al die schieten uit en zo. En, uh, nah. Ja, want het einde was bereikt, ja. <laughs> huh? Huh? Ongelooflijk. Kijk, er, ja. Kijk, de, kijk, de raketmotor heeft natuurlijk vol, volle trust meteen bij aanzetten. Ja, ja. En dat is het verschil met zo'n zo vliegtuigmotor, die moet eerst snelheid maken en dan begint hij een beetje te werken. Maar zo'n raketmotor is gelijk volle kracht en hij heeft natuurlijk geen aandrijving op zijn uh, wielen. Nee, dus wielen. Dus hij heeft ook geen last van slippende wielen. hij zet ze gewoon af in de lucht. <laughs> Maar goed, daarom wou ik maar zeggen van hoe, hoe, wat voor krachten er op, op die zonnepanelen komen als je die raketmotor ook in de ruimte aanzet. Ja, natuurlijk ja. ja. Want dat is net zo erg. Ja, maar goed, ja. hij, hij, die missie die is dus naar de maan en uh, ze zeiden dat ze de grootste afstand nu vanaf de aarde hebben gevlogen. 401.056 kilometer, dus 401.000 kilometer van de aarde vliegt die nu rond. En hij komt 11 december weer terug. Dan plost hij weer terug in de stille oceaan. Waar normaal de mensen in komen. Hè? Want het is een, een try-out. Om een maanbasis te bouwen. Uh, daar zo. Om um, uh, delftstoffen te gaan zoeken, et cetera. Ja, op de ja. maan. Ze, ze willen een hele station op de maan zetten. Oh, ja, yeah, ja. Yeah. En, en dat willen ze doen om in 2028. een permanente maanbasis te maken. En dan uh, voor. Uh, uh, ...bemonde ruimtevaart naar Mars mogelijk te maken. Dat willen ze dus vanaf de maan gaan doen. Ja, oké. Okay. Ja, nou, zit wat in toch? Ja, ja maar dat is maar ja. zo'n klein stukje op zo'n ontzettende lange reis. Wat heeft dat voor nut? Nou, kijk, als je vanaf de aarde uh, uh, een raket stuurt of vanaf de maan een raket stuurt... is is een gigantisch verschil in vermogen. Kijk, de maan is veel lichter, dus je hebt veel minder zwaartekracht. Je kan de maar niet uit koers raken daarvan. Want het is natuurlijk een lichtere planeet. als Of althans, het, het is geen planeet. Nou, dat heb ik wel eens proberen uit te leggen. Je hebt in de ruimte heeft alles met massa te maken. Als je dus uh, uh, als astronaut in de ruimte zweeft... en, en je wil uh, zwemmen naar, naar, naar je, terug naar je, naar je station of zo... Dus dat heeft geen nut, want je kan je armen bewegen. Het maakt helemaal niks uit. Want er is luchtledigheid. Dus je komt geen vooruit... Maar als je dus je schoen weggooit. dan ga je dus je, je leven lang. in de andere richting van waar je je schoen gooide. ga je verplaatsen in de ruimte. Uh -huh. Nou, dat is hetzelfde met die raket op de Maan. Die heeft dus zoveel massa. en die uh, Maan heeft zoveel massa. Nou, je begrijpt dat is. verwaarloosbaar. Maar je hebt wel gelijk, het is een. Een. Het een, een, een, een, een, okay. zou een kleine verplaatsing kunnen zijn. Nou ja, dat heeft maar, hele grote gevolgen voor, uh, voor de aarde. Ja, maar wat ik zeg, het is vanwaar misschien 0,0001% of zo. Maar ik, ik denk eigenlijk haast niks. Want er, er, er ploft ook wel eens een, een meteoriet op de maan. Ja. En Maar hij heeft helemaal geen, geen, geen damkring. Nou, dat geeft ook niet echt veel verschuivingen. Dus ik denk, dit is minder dan zo'n meteoriet die erop knalt. Mm, ja, oké. Okay. Dus het zal wel meevallen. Ja. Ik denk het ook, ja, ja. ja. Nou, goed om te ja, en... horen dat inderdaad die raketten eindelijk omhoog gegaan is. Ja, ja, dat was veel problemen. Ja, dat ding was ook de eerste. En ze gaan daarna een heleboel uh, uh, te, uh, beginnen. Omdat ja. die, die, die, die, die missie op de, op de maan dat wordt, uh, wordt een uh, heen en weer gaan vliegen. Dus dat is ook een goede handel voor, uh, voor Focus B of uh, voor Airbus. Ja. Want uh, als je die net, als je de kop van die uh, uh, Artemis. als je dus terugkomt naar de Aarde. ja, dan verbranden die zonnepanelen alles verbrand. Behalve die capsule waar die mensen in zitten. waar oh, nu okay. niemand in zit natuurlijk. maar ja. waar dan de mes, mensen in zitten. Die zonnepanelen verbranden gewoon. Dus ja, dan kan Airbus weer nieuwe mouwen. Oh, dat is wel een handig, hè? Dus. <kwijnt> nou, uh, ik vind de SpaceX doet het veel slimmer hoor, zo'n herbruikbare raket. hè? Ja. Ook al stijgen landen. Dat is toch veel beter? Ja. Ja, die er Daar is er toch ook eentje van nu onderweg. En die komt, geloof ik, pas in maart of zoiets bij de maan aan. Ja, geloof het ook. Ja, ik weet het niet precies. Want wie hebt India die doet dingen, China die doet dingen. Dat ik dat ook niet hebben bij wie er nou in godsnaam allemaal op de maan zitten. Nou, nog niemand. Tenminste, niet fysiek, hè? Nee, nog geen mensen nu. Nee, nee. Dat duurt nog even. En hij, 11 december komt hij dus weer terug, en dan plost hij in de Stille Oceaan, ergens volgens de... die Rob van Hassel, ergens bij San Diego. Ah, oh, San Diego. Ah, oké. Okay. Zou jij een astronaut willen zijn? Dat, dat uh, vroeg, vroeg mijn, mijn ex-schoolvader ook altijd. Ja, en? <laughs> nee, dat uh, nee? moet je fysiek wel zo sterk zijn. Nou ja, je hoogtijd dagen, hè? rond de 40. Oh ja, toen nog. Ja. Toen ja, ja. Hé, <laughs> hey, uh, jij? Zou jij dat willen, hè, Pip? Ja, want toen ze in '69 op de maan kwamen, nou, toen dacht ik wel... nou, ik kom er wel een keertje op de maan. Hè? Ja? Ja, ja? Dat heb ik altijd wel gedacht, ja. Nee, nooit. Nooit bij me opgekomen ja, zelfs. <laughs> ja, ja, ja. ja, maar zo'n Kevin heeft zelf op een gegeven moment gezegd... nou, ik ga wel naar Mars. Ik weet dat ik dan niet terugkom, maar... Het lijkt me het wel een avontuur en een uitdaging. Dat, uh, ja, ja, ja, ja. ja. Ja, oh, nee. Als mijn kinderen dat zouden willen, zou ik een poten breken. Ja, dan zie je kind nooit meer. Ja, nee. nou, ja wel in de geschiedenisboeken. <laughs> nee, hoor, ik hoef ze niet in de geschiedenisboeken te zien. Nee, jij niet. maar... Ja. <laughs> <laughs> nou goed, uh, specialist bedankt, want uh... Het wordt weer glad ijs. Moet <laughs> <laughs> We thuis nog verder met elkaar. Oké, okay, nou ja, dit was het voor deze week. De... Ik, ik heb nog wel een technische vraag. Ik hoorde dat jij de Rolling Stones uitzending hebt opgenomen. Ja, de vier, de vier episodes ja. van, uh, van, van ja, elke ja. speler van uh, Rolling oh, Stones. Alleen we hebben er al drie verwijderd. Ah, kan je ze voor mij niet op een stikje zetten dan? Ik heb er nog één over, dat is Charlie Watts. Oh, nou graag, ja, als dat zou kunnen. Oké, okay, moet ja. je wel een dik een stickje hebben hoor. Ja, nou, maar een dikke stikje, 1 terabyte. Ja, maar hij zo'n dikke stickje. <laughs> Ecstasy, the sound of trees, most anything what a baby sees. Ja, dat was uh, White Noise als laatste met Love Without Sound. Want de uh, Hij was weggegaan. <laughs> ik heb nog genoeg tijd, nog we drie minuten. <laughs> Niet echt. En nu? Mop van de week. Mop van de week. Nou, dan moet ik even de mop van de week zoeken. Uh, mop van de week jinkle. Ja, daar komt hij. De op, mop oh, van de week. De week, de week, de week, de week. Ja, er ja. komt een man bij de dokter en zegt... Mijn neus is verstopt. De dokter zegt... Ga hem dan zoeken, joh. Er komt een blonde man aan de oever van een rivier... en nee, ziet aan nee. de overkant eveneens <laughs> een blonde man staan. Hoe kom ik aan de overkant? Roept hij naar hem. <laughs> en de andere blonde man repliceert... Hoezo, je bent toch al aan de overkant? Ik kan het niet zonder. Dokter en wat scheelt eraan? De patiënt. Ik krijg hevige pijnschoten als ik met mijn vinger op mijn knie druk... of op mijn arm, of op mijn voet, of op mijn maag, of op mijn hoofd. De dokter, ja, ja, het is al goed. Waarschijnlijk is uw vinger gebroken. Sorry, was dat... Ja, dat was hem. Oh. Ja, vol verwachting verder. Ja. De, de Oekraïense ambassade... het is trouwens geen grapje... Heeft een, uh, de, in Nederland heeft een bloederig pakketje gevond, gekregen... met uh, dierenogen erin. Een uh, woordvoerder van de Oekraïense ambassade in Den Haag... kon het berecht niet bevestigen en zei niets te kunnen zeggen. Bij de Oekraïense ambassades in uh, Hongarije, Polen, Kroatië, Italië... Werden ook zulke pakketten bezorgd? Eveneens als bij consulaten in Napels, Karakau en de Tsjechische Bruno. De pakketten zijn gedrenkt in een voertuig met een kenmerkende kleur en geur. Ook, heeft het, ook zou, de, uh, zou de ingang van de residentie van de ambassade van het uh, Vaticaan vernieuwd zijn en kreeg de ambassadeur in Kagastan een bommelding. Dat bleek lozalarm. De Amerikaanse ambassade kreeg een brief met een fotocopie van een kritisch artikel over Oekraïne. We hebben reden om te denken aan een goed geplande terreurcampagne en intimidatie van ambassades en consulaten van Oekraïne, zegt de minister van Buitenlandse Zaken Dimitro Kuleba. In een bericht op de Facebookpagina van zegt de woordvoerder Oleg Nilenko omdat ze niet in staat zijn om Oekraïne te stoppen aan het front... proberen ze ons te intimideren. Ik kan echt meteen zeggen dat deze pogingen volledig zinloos zijn. En zullen effecten, de, de, we zullen effectief blijven werken aan de overwinning van Oekraïne. Ah, mooi. Ja ja. Ja. ja. ja, het gaat wel ver, hè? Ja, het kan nog even duren, ook inderdaad. Ja. Ben je er bang voor? Uh, nee. Nee? Nee, ik... ik ik, het valt mij tegen hoe, hoe, hoe, hoe slap eigenlijk Rusland is. Hoe slap, ja ja. ja? ja. Ik had dat veel sterker verwacht. Vooral ook dat schrikbeeld wat we altijd in de, tijdens de, de, de Koude ja. Oorlog altijd kregen. Van nou, dat nou, Rusland, dat is wat. Ja. Maar, ja, moeilijk inderdaad. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar goed, even als uh, afwisseling dan maar weer een nummer van Yucca Five. Zoals uh, iedereen weet, elke laatste zondag van de maand. Zet een nummer op Facebook oh, en op YouTube. Dus nu gaan we zoeken naar Through My Cities. Gaan we luisteren naar, Through My Cities? Hier komt Yuko cool Vibes. Vibes. Vibes. Vibes. Mooie rustige muziek. En uh, daarom nu even weer een uh, stukje... Cabaret. Cabaret. Uh, hoe Lanette Lenette van Dongen. Donge. Met spannend houden. Maar ik ben wel in de fase dat ik bang ben voor dode ja. hormonen. <lacht> ja. Dat je het heel leuk hebt. Bijna elke dag. En dat je toch samen op de bank van binnen dit opeens hoort. Mm.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 En toen 23 jaar geleden die eerste tong zo, kan ik nog herinneren. Oh, gaat hij, gaat hij. Ja. La, la, la, la, la, la. Anderhalf uur. La, la, la, la, la. Anderhalf uur. Nu is het er en wegwezen. Anderhalf uur. La la.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 En dan ben je samen in de fase van vijf keer per dag, vijf keer per dag, hiero en daro. Heb je broek nog niet aan na het douchen of hup, daar ga je weer. En dat wordt vanzelf drie keer in de week, ja. Drie keer in de week. En dat wordt één keer per maand. En dan denk je, is die maand nou alweer om?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 Als je in een café drie vrouwen van mijn leeftijd ziet en je ziet ze zo bij elkaar met een wijntje <middels> dan hebben ze het over hun relatie. Ja, doen jullie het eigenlijk nog wel eens? Ja, ja, ja, nou, nee, eigenlijk niet. Nou ja.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 En hij denkt, ja, uh, spannend, uh, nou, uh, gohs, ja. Uh, yeah. Ik zei, weet je wat? Geen gekletst erover, uh, sorry lieve, uh, je doet je ogen maar dicht als je dit allemaal nog niet weet. We gaan even tot daden over. Kom eens achter me, ik ga, dus, Ja, binnen, oké. Okay. Nou, uh... Hoe is dit voor jou? Ja, ja, eh. Uh, ja, anders, ja, anders.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 God, variatie. Va uh, we moeten variatie. Kom op, Hou uh, uh, uh, hem hoog. een uh, variatie. Dat doen we hier tussen. Ja, ja, ja. Nou, spannend. Uh, de centrifugie gaat beginnen. Uh, Kikaboe. Uh. En op een gegeven moment is je Zorro-pak.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 Tim op dat Rutgrun, hello, it's me. En geef hem zo zijn welverdiende plek in de top 2000. Ja, het is deze week uh, stemweek voor de top 2000. Dus iedereen ja. op tot Rottgren stemmen. Ja. We moeten toch iets bereiken dit jaar? Hè? Toch ja, doch, toch. Uh, ja. <laughs> ik ga het meteen even doen. Oh, heel goed, ja. Ja. ja. Dan ga ik nog wel twee hele belangrijke psychedelische nummers draaien. Jefferson Airplane met White Rabbit. En natuurlijk Tomorrow Never Knows van de Beatles. Daar komen ze. Mm. Dit was uh, natuurlijk Tomorrow Never Knows van de Beatles van het album Revolver uit 1966. Ja, de Beatles waren toen net gestopt met optreden. En we uh, hebben zo besloten, nou, uh, de nummers die we nu nog maken, die hoeven we niet live te brengen. Dus ze konden al hele andere technieken gaan gebruiken. Dus close audio, omgekeerde banden en instrumenten buiten standaard live opstellingen. Het was het zevende album van de Beatles. Het werd uitgebracht op 5 augustus 1966. En eigenlijk was het. Uh, het is heel belangrijk geweest omdat de studiotechnologie uh, een stuk verder heeft gebracht. Ze gingen anders opnemen, ze gingen uh, beter over nadenken. Niet meer zes nummers op een dag opnemen, maar gewoon tijd voornemen en verder uitwerken. En het wordt eigenlijk ook gezien als. Uh, het begin van de psychedelische periode van de groep. De nummers weer spiegelen interesse in de drugs, LSD natuurlijk, Oosterse filosofie en de avant-garde. En ze behandelden thema's als dood en traditionele van materiële zorgen. Dus al met al is het toch een heel baanbrekend, en nieuw uh, album geworden. Reen, uh, dat, dat was een single, dat is niet uitgebracht op de op album, maar ze eigenlijk ook uh, wordt gezien als het uh, begin van de Britse psychedelische rock. Nou, nou. weer genoeg informatie. Mooi toch? <laughs> en we gaan uh, naar het eind. Huh? Ja, ja, ja, ja. Ik heb nog wel wat uh, dingetjes die in het uh, oh, Stad ja, Gouwburg agenda. bijvoorbeeld ja? Uh, ja? De, Doe het even heel snel. Is Peter Pannekoek woensdag 7 december en donderdag 8 december. Daar is een wachtlijst, maar mijn ervaring met die wachtlijst is dat het best wel snel uh, kan gaan. Echt waar, ja? En ja? Ja. Heb je het een keer geprobeerd? Ja. Dat oh. was met, uh, met Hoa van der Laan. En toen... Uh, nou, we werden eigenlijk meteen de volgende dag opgebeld... van nou, we hebben twee kaartjes voor u liggen. Oh. Dus oh, gewoon proberen niet, ja. die ja. wachtlijst. In een goede Dat is natuurlijk ja. altijd leuk. En in de uh, Philharmonie heb je de musketeers. En uh, als de ochtend na een spitterend feest... net terug van die onvergetelijke vakantie... Zo zitten Pascal Jacobsen, Bertlof Lentink en Paul de Munnik erbij. En maar over elkaar heen buitelen met verhalen... die duidelijk moeten maken hoe geweldig het was. Ho-ho-mannen, even rustig. Bij het begin beginnen. en dat is, uh, Het is een leuke voorstelling. Ja? ja. Oké. Okay, yeah. Heb ik in het patronaat op uh, 4 december om 7 uur de uh, uh, Pink, uh, Pink Floyd Show. Dus dat is een tribute band oh, ja. met uh, yeah. uh, Pink Floyd, Pink Floyd ja. nummers. Dus dat leek mij ook wel leuk. Dat vind ik ook wel een idee, ja. half acht. 30 ja. euro. Ja. ja. ja. Is dat, uh, en morgen natuurlijk uh, Nederland, hè? voetballen. Je meent het. Ik heb geen idee. Ik hou uh, het niet bij. Nee, nee. Nou, we nemen afscheid van uh, een ieder. Ja. Met de stoetjes. Vooral de stoetjes. Want ik heb eergisteren uh, een hele mooie documentaire gezien over de stoetjes. Met de Iggy Pop natuurlijk, hè. En, ja. Ja, helaas. Nou, ik doe het eigenlijk ook niet, nee. Het is te kort. Ik ga iets van love draaien. Alone and alone again. Or. Tot volgende week. Tot volgende week.